De Israëlische politie heeft in de plaats Bat Jam een Nederlander neergeschoten die zou hebben gedreigd met een bloedbad. De 30-jarige man ligt volgens Israëlische media in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Nederlander had twee huisgenoten tijdens een ruzie bedreigd en gezegd dat hij op straat mensen ging afmaken. De gewaarschuwde politie gebruikte eerst traangas en nam daarna de vluchtende Nederlander onder vuur.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 Met Instagram kunnen smartphonebezitters hun foto's... vrij eenvoudig een kunstzinnig effect geven. Kenners roemen de simpele bediening van Instagram. De orthodox-islamitische salafisten willen 25 miljoen Korans uitdelen... aan niet-moslims in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In 35 steden hebben salafisten dit weekend... al 300.000 exemplaren weggegeven, melden Duitse media. Veiligheidsdiensten houden de groepering in de gaten. Het doel van de actie zou niet zijn om de islam te verspreiden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 NOS, NOS, NOS, Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond geen eredivisie voetbal op deze tweede paasdag, wel hockey. In Rotterdam werden de kwartfinales in de Europa Hockey League gespeeld. Vandaag plaatste de Duitsploeg zich voor de halve finale. En daarin is Amsterdam de tegenstander. We hebben het teken van ze gewonnen dit jaar. Maar of dat, uh, dat zou ook een derde keer kunnen gaan gebeuren. Dat zei de coach Reinoud Wolf. En motocrosser Jeffrey Hellings Die uh, heeft de eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. In Zwaard was hij in beide manjes oppermachtig. Dat was, uh, was een heel goede wedstrijd van mij. Ik ben uh, super tevreden. Twee manjes gewonnen en met ruime afstand, dus dat kan ik niet dromen zelfs. En dan het verhaal van de drieling uit Estland. Ze kwamen met een bijzondere missie naar de marathon van Utrecht. Ik zeg wat mooi is, is mooi en wat schitterend is, is schitterend. En dit is schitterend. Wat de missie was en hoe die afloopt, dat hoort u later in een reportage. En we bellen nog even met FC Zwolle trainer Art Langerer... Want in Zwolle kunnen de bloemen en de champagne klaargezet worden. We hopen dan ook trouwens te horen hoe het met de doelman is die knockout van het veld ging. Eh, vrijdag kan Zwolle trouwens kampioen worden in de eerste divisie. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. In navolging van Amsterdam heeft ook de mannenploeg van Rotterdam zich geplaatst... voor de halve finales van de Euro-Hockey League, oftewel de EHL. De ploeg van coach Reinhard Wolf was op eigen veld met 3-1 te sterk voor het Engelse East Grinstead. Jeroen Hetzberger maakte twee doelpunten en Roderick Wursthoff 1. Toch had Wolf het een lastige wedstrijd gevonden. Ja, heel lastig. Het is een uitstekende ploeg met uh, ja, wat, wat in systeem heel goed speelt. En, en het lopen er ook 6-7 internationals uh, daar rond die straks in Londen wat moeten gaan doen. In uh, ja, de eerste helft speelden wij eigenlijk heel goed. Met, met veel, uh, Eigenlijk veel kansen. 2-0 vond een hele terechte afspiegeling van, uh, van, van, de, van de eerste helft. En uiteraard komt het, uh, ja, hou je dat niet een hele wedstrijd vol. En dat zag je al vrij snel in de het derde kwart. Uh, maar we, hebben, we zijn overeind gebleven, kan ik zo zeggen. Ja. Wat heb je in de rust gezegd tegen de jongens? Nou ja, dat je, dat je in moest stellen op een andere wedstrijd. Want dat, dat blijft natuurlijk niet zo in dit soort topwedstrijden. Dat ze 70 minuten lang hetzelfde gaan doen. Dit soort zijn in staat om te veranderen. En dat, uh, dat hebben ze ook gedaan. Die stonden opeens veel hoger meer druk te zetten. En dan zie je dat je al snel wat meer problemen krijgt. Maar daar kwamen we uiteindelijk na op één kwart na, derde kwart na, heel behoorlijk mee weg. En lekker dat Jeroen er even twee maakte. Schitterende ja. goals hè, trouwens. Hij maakt twee prachtige goals in het begin. Het is voor hem hartstikke leuk in, uh, hier voor het thuispubliek. En, uh, die zijn uiteindelijk beslissend. En mag nog een andere speler eruit halen? Robert van der Horst, achterin. Dijk van de wedstrijd. Hè? Ja, Horst speelde geweldig. Echt geweldig. En die die kreeg hem een klap in, in, in het laatste kwart. Wat hem even wat partijspelen. Maar uh, ja, in balbezit is hij, is hij heel sterk. En nu? Ja, nu is het uh, uh, komende zondag wacht idioot genoeg weer Bloemendaal. En dit, dit is, uh, ja, we, we zijn een hele zware serie bezig. Waar we tot nu toe vier keer aan de goede kant van de score zijn gebleven. Met Amsterdam, Pinoquet en twee keer hier tijdens EL. Maar ja, de Bloemendaal is de volgende. Dus, uh... Maar straks uh, met Pinksteren de halve finale. En ja, de tegenstander is nu al bekend, hè? Ja, ik, ik weet niet of dat zo is. Ik hoor ja, dat denk wat... het wel. Ja, waarschijnlijk wordt het dan Amsterdam. <laughs> nou ja, dat, dat, we hebben twee keer van ze gewonnen dit jaar. Maar of dat, uh, dat zou ook een derde keer kunnen gaan gebeuren. Hey, wie zei al, komende zondag uh, is het natuurlijk uh, Bloemendaal. Dus je gaat je nu weer richten op de competitie. Ja, dat gaat, dat gaat in rot tempo nu door. We, uh, de, dus ja, zondag is Bloemendaal en dat is voor ons een, een hele belangrijke wedstrijd om te zorgen dat we blijven op de plek waar we nu staan, bovenaan. En uh, ja, dan, dan zet je een behoorlijke stap om Bloemendaal uh, in ieder geval op grote afstand uh, te plaatsen. Ja, want staan nu nog eerst in die reguliere competitie. Zou ook mooi zijn om dat als winnaar af te sluiten, natuurlijk. Ja, geweldig, want er zitten toch veel voordelen aan. Uh, in de ja. halve finale, finale uh, twee keer thuisvoordeel. Plus, uh, plus dat je direct geplaatst bent voor, voor dit feest. Dus uh, je, je kan maar beter eerst blijven. Ja, voor jou smaakt het ook nog meer, natuurlijk. Ja, we, we, zijn aardig, uh, we zijn aardig op weg, maar voorlopig hebben we nog niet. hard genoeg, we zijn wel heel ver, maar... Uh, het is nu de laatste vier weken zullen we het af moeten maken. Tot slot, Reinhard, je hebt hier getekend bij Rotterdam. Maar je verliest wel twee belangrijke spelers, hè? Van der Horst en Weusdhoff. Dat is ja, jammer natuurlijk. Dat is, dat is heel jammer. Maar die jongens zijn aan de laatste stap in hun carrière toe. En die, zullen, die hebben allebei gekozen om dat dicht bij huis te doen. Uh, de een, Robert in Eindhoven en, uh, en Roderick in, uh, in Utrecht. Uh, wij kopen ook oranje-zwart. Uh, heel begrijpelijk, maar wij zullen, wij zullen goede vervangers uh, daarvoor aantrekken. Ze willen wel afsluiten met een prijsje, hier natuurlijk. Nou ja, er is er veel aan gelegen in ons ook. <laughs> Reinhard Wolf, de coach van Rotterdam, in gesprek met Tim Steens. Rotterdam kan de rest van het seizoen trouwens geen beroep meer doen op het Nieuw-Zeelandse trio: Edwards, Child en Wilson. De drie stappen morgen in het vliegtuig wegens verplichtingen van hun nationale ploeg. Met hun nationale ploeg: waarmee de Kiwis zich voorbereiden op de Olympische Spelen. En dan die andere halve finale van de EHL: daarin staan tweevoudig winnaar Ulen Horster uit Hamburg en de Belgische, of het Belgische Dragons tegenover elkaar. De Belgische ploeg schakelde verrassend het Engelse Redding uit. Erik Verbalm is de Nederlandse coach van de Dragons... en hij was natuurlijk opgetogen na die winst op Redding. Ja, ongelooflijke wedstrijd. Hele mooie wedstrijd. Mooi publiek, mooie aanvallen van ons, van hun. Goed verdedigend werk. Ja, het is gewoon echt een hele mooie wedstrijd. Had je van tevoren gedacht dat jullie kans maakten tegen die Engelsen? Ja, zeker. We hadden namelijk uh, vorig jaar hebben we ook de kwartfinale tegen hun gespeeld. En toen hadden we ook al kansen, ook al in de wedstrijd. Toen hebben we twee cornervarianten er net niet in kunnen prikken. En uh, nou ja, dus ik vond ons vandaag ook gewoon zeker de eerste helft echt de bovenliggende ploeg. We hadden heel veel balbezit, goede combinaties. Begin derde kwart werd het even wat minder. pikten we wel gelukkig weer op. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, hadden we echt even geluk dat de scheidsrechter te vroeg op zijn fluitje blies. Want dan uh, waren we met 2 1 achter gekomen. Maar daarna heb ik het goed opgepikt en ook in de verlenging uh, ja, goed blijven spelen. Niet gaan forceren, gewoon echt ons positiespel spelen. En, ja, dat heeft uiteindelijk uh, nog twee goals opgeleverd. Hoe verklaar je dit uh, succes, Erik? Want je bent al een tijdje werkzaam in België. Hoe verklaar je dit? Ja, het hockey in België zit in de lift. En, uh, en niet alleen maar bij ons, maar ook bij, bij de nationale teams en, uh, en bij meerdere clubs. En, uh, ja, we, we, we werken hard met de jeugd. We hebben een hele goede mix van, van, van oud en jong. Uh, ja, we hebben natuurlijk vijf internationals die ook uh, ja, een, een steentje bijdragen. Maar daarmee doe ik misschien de andere jongens al te kort. We hebben hele ervaren spelers die in het nationaal team hebben gespeeld. We hebben onder 21 spelers. Uh, dus ja, we hebben gewoon een, uh, een mooie groep. Leuk om mee te werken. Wordt het een beetje populairder in België het hockeyen? Ja, ja, het wordt zeker populairder. Ja, de dames hebben natuurlijk ook de Olympische Spelen gehaald. De heren hebben de Olympische Spelen al gehaald. Wij gaan naar de Final Four. Ja, je ziet het ook als we uh, vorig jaar de finale. Dat is echt uh, ja, full house. Maar hoe verklaar je dat, dat het populairder wordt, bedoel ik? Ja, die jeugd gaat het meer doen. En weet je, in, in België... Het zijn natuurlijk veel individuele sporters... die daar altijd uh, de prestaties hebben geleverd. De wielrenners, de, de tennisters, de, de hoogspringer. Er is ook een hele goede hoogspringster geloof ik. En, en nu is het voor de eerste keer een echt team... Wat of een teamsport die het goed doet, ja, dat is natuurlijk wel uh, fantastisch. Er is dus heel veel publiek ook mee hè, vanuit Antwerpen. Ja, ja, ja. <laughs> als er een prijs zou zijn voor het beste publiek... Dan, uh, dan gaan we sowieso met de hoofdprijs naar huis. Maar goed, we hebben zelf ook nog echt kans op de hoofdprijs natuurlijk. Want ja, nu naar de Final Four, ja, daar, gaan we natuurlijk, uh, daar gaan we gewoon voor. Maar het succes van België is ook de invloed van de Nederlanders. Want Jeroen Delmee zit bij de nationale ploeg. Bert Wenting is natuurlijk uh, de directeur, begrijp directeur van de Belgische Bond. Jij bent coach van de Dragons. De Nederlandse invloed is wel merkbaar. Ja, er zitten inderdaad uh, drie, vier Nederlanders uh, over de grens te werken. Ja. ja, hartstikke mooi. Ik heb het heel erg naar mijn zin daar. En, uh, het ziet er allemaal goed uit voor volgend jaar. En, uh, zowel qua spelers als qua staf. Dus uh, dat gaat wel door, ja. En nu uh, op naar de Final Four. Op naar de Final Four, ja. Echt heel veel zin in al. Erik Verboom, de coach van het Belgische Dragons. Ook hij was in gesprek met Tim Steens. De halve finales en de finale van die Euro-Hockey League worden met Pinksteren gespeeld. Locatie is nog niet bekend. Ja, yeah, een beautiful day. Het is precies kwart over tien. Voor de derde keer op rij heeft motocrosser Jeffrey Hellings... de grote prijs van Nederland gewonnen. Op het circuit van Valkenswaard hij beide manches in de MX2-klasse. Hellings is topfavoriet voor de wereldtitel dit seizoen. Sebastian Timmerman die ving hem op direct na de race. Hoe moeilijk was het vandaag? Of misschien wel hoe makkelijk? Uh, vandaag had ik iets een concurrentie als verwacht. Maar dan zouden we dat maar gauw op Bulgarije... waar ik het zeker ga krijgen van Tommy, dus... Uh, Nee, het was, uh, was een heel goede wedstrijd voor mij. Ik ben uh, super tevreden. Twee mandjes gewonnen. met ruime afstand. Dus meer kan, ik niet, uh, meer kan ik niet dromen zelfs. Het enige wat iets minder liep vandaag was de start, hè? Ja, twee keer een uh, mindere start. Maar uh, we hebben nog twee weken voor Bulgarije maar hard aan te werken. Dus dat gaan we zeker doen. Het ging er net niet lekker bij die start. Uh, we hebben het bereid ja, met een uh, heel ander type blok en uh, ja, met de start is je tot nu toe iets minder. Maar we gaan er zeker hard aan werken en de aankomende twee weken zeker veel testen om uh, te zorgen dat we in Bulgarije, met mijn van uh, start kunnen gaan. Uh, je had hier al twee keer gewonnen. Druk is natuurlijk torenhoog. Hoe moeilijk is het dan voor jou? Uh, ja, moeilijk. moeilijk. Ik heb gewoon een wedstrijd gereden en meer zou ik ook niet doen. Ik kreeg gewoon op 100%, op 100 van mijn kunnen en uh, meer zou ik, ik al zeg niet doen. Dus... Uh, gelukkig was het deze keer uh, niet zo moeilijk. En, uh, ja, met de druk kan ik leven. Ik ben al voor de derde, derde keer dat ik in me veel druk naartoe kom. Dus uh, het was steeds makkelijker. Het was lastig met uh, de regen. Dat maakte toch een zwaar circuit. Vooral in de tweede manche. Meer regen dan in de eerste. Ja, ja natuurlijk. Ze hebben alleen de hele baan vlak voor de tweede manche. Wat uh, zeker uh, niet in het voordeel is van voor Nederlanders. Uh, vooral in het voordeel voor de buitenlanders. Maar uh, uh, ja, de regen was zeer lastig. Maar uh, iedereen moet er doorheen. De koppen zijn nu af. Uh, weer gewonnen met de rode plaat als leider in het wereldkampioenschap. Na de tweede, match, of naar de tweede wedstrijd toe. Ja, betere start kon je niet denken. Nee, zeker niet. Nou hopen in Bulgarije weer hetzelfde te doen. En uh, hopelijk weer twee keer kunnen winnen, alleen met een betere start van start gaan. Ja. Want het doel voor dit seizoen, er is maar één doel. Hè? Er is maar één doel, want dat is de wereldtitel. Ja, Jeffrey Hellings, hij won dus uh, weer in Valkenswaard. Kort voor dit interview stond Sebastian Timmerman gedurende de races langs de kant van het circuit en trof daar een aantal oud aan... die hun mening geven over Hellings. We gaan kijken hoeveel man dat nog in dezelfde ronde gaan eindigen... als de startte 84. Ja, hij, hij neemt een baan in zich op... en hij, hij, ja, hij rijdt als computer gestuurd. Want de boelen is weer afgeschoten! Net als iemand in de zandbak speelt de SBM met motorcross. Over de gaten. Het is een lichte rijder, hè. het is geen beuker. Hij heeft een hele soepele stijl. En dan, Het gaat met een perfectie waar, waar je hakelijk van wordt. Zo'n 15.000 mensen zagen Jeffrey Herlings in het zand van Valkenswaard... vandaag de eerste Grand Prix winnen van dit seizoen. Een verrassing was het niet. Onder de toeschouwers bekende outcrossers uit Nederland... die hun ogen uitkijken naar Herlings. Ik ben, uh, ben Carlo Hulsen. Ik ben uh, oud-motorcrosser en tegenwoordig uh, bondstrainer van uh, de KNV, de koninklijke Nederlandse motorrijdersvereniging. En uh, ik heb een paar podiumplaatsen behaald in de Grand Prix en ik ben vijfvoudig Nederlands kampioen. Men zegt vaak uh, dat cijfers dode materie is. Uh, ik denk daar een beetje anders over. Want Herlings rijdt hier gronden. Alsjeblieft, vier seconden sneller dan de tegenstander. Bij Jeffrey uh, gaat alles uh, in het kwadraat. Ja, ik zag hem voor het eerst eigenlijk in 2004. En uh, ja, uh, toen kwam hij dus uh, naar de KNMV. En uh, ja, dat was, dat was direct, dat viel op. Hij was een hele bijzondere rijder. Ik heb uh, in mijn jeugdjaren, ik, ik stam uit het uh, tijdperk Strijbos van de Berg. En als je dan ziet hoe, uh, hoe Jeffrey eigenlijk met zijn concurrenten omging. Er waren echt uh, rondetijden van seconden verschil. Nou, dan denk je van, uh, hoe is het mogelijk? Natuurtalent. Ja, absoluut. absoluut. Hij, hij, hij denkt, hij kijkt, hij, hij rijdt en hij werkt met, met een, een visie van iemand die, die al jaren Grand Prix ervaring achter, achter de kiezen heeft. En, en dat is van kleins af aan zo geweest. Waar hij het vandaan haalt is raadselachtig, maar hij doet het. Ik wil het Nederlandse feestje zien. Ik wil zien hoe u Jeffrey Herlings sturen, hoe u applaudisseert. Hij is hier gewoon heer en meester. John van den Berg, zijn naam viel net al even... is de enige Nederlander die twee keer wereldkampioen werd in het verleden. Hij kent Herlings al sinds Herlings 6 was. Hij begeleidde hem en heeft nog wekelijks contact. Ja, ik zie bepaalde details als trainer wat hij niet goed deed. Bijvoorbeeld vorig jaar reed hij te veel te hoog in zijn toeren. Ze schakelde iets te weinig en zo. En uh, dan zie ik hem het einde van het jaar daar al echt beter in worden. Hij had ook vaak dat hij te laat zijn goede lijnen uitkoos... In de, in de manches. Dus dat hij vaak te veel de binnenbochten bleef rijden... en dat hij zeg maar, de buitenbochten beter waren... doet hij dit jaar ook stukken beter. Maar ik moet wel zeggen... Jeffrey is gewoon echt... Uh, een individueel. Die, dat is gewoon een rijder. Geef je die een, een topmotor, wint hij. Hij is nu 17 jaar. Uh, jij was drie jaar ouder toen je voor de eerste keer wereldkampioen werd... in 1987. Zie je bepaalde ja, jeugdige overmoed, overmoeddingen... Zeg maar, terug in hem die jij vroeger ook had? Ja, ja, heel veel dingen. Hij lijkt er veel op zich mij. In interviews soms zegt hij dingen die hij niet mag zeggen eigenlijk. En, uh, wat bedoel je? Ja, hij zegt eigenlijk te veel zwart-wit, de waarheid. En soms moet je gewoon wel opletten wat je zegt. Ook met de mensen waar je mee omgaat. Kijk, het is een heel team en alles draait om mensen. En iedereen moet met respect behandeld worden. Maar ja, als je 17 bent en alles heb je, alles krijg je. Iedereen luistert naar je. Dan is het ook gewoon heel moeilijk. Ik heb het zelf precies zelf meegemaakt. Dus, uh, maar daar leert hij wel. En ieder jaar uh, wordt hij daar beter in. Dus uh, dat is goed. Bedoel je dat ook uh, zeg maar naar concurrenten toe? Als je bijvoorbeeld op Twitter leest wat andere concurrenten wel eens over hem schrijven. Dan, ja, die, die, uh, dan krijgt hij nog wel eens een veeg uit de pan, zeg maar. Ja, precies. precies. Dat, zijn, dat zijn dingen die zal hij over een paar jaar absoluut niet meer doen. Daar ben ik van overtuigd. En is zit in zijn karakter. Het is niet de makkelijkste. Maar in zijn sport is hij gewoon top. Er is gewoon niks op aan te merken. Echt, uh... Maar goed, daar kan hij alleen maar van leren. Ja, één ding moet uh, absoluut gezegd worden over Jeffrey Herlings. En dat is een, het is een talent wat niet laai is. He, je ziet wel eens ooit talenten die denken van het komt wel. Maar al regent het of sneeuwt het, Jeffrey Herlings die traint. En daar moet ik echt, uh, ja, daar kijk ik tegenop. Want als je ziet wat hij ervoor doet, als hij door de week zijn huiswerk heeft gemaakt... dan komt hij zondags laten zien wat hij kan. En uh, ja, daar denk ik dat de anderen zich zwaar in verslikken. En dus is Herlings de favoriet voor de wereldtitel. En niet alleen voor de bondstrainer Carlo Hülsen, ook voor John van der Berg. Ik denk dat Jeffrey kampioen wordt. Tommy Seul ook goed bezig. Dat is de enige concurrent, denk ik, op dit moment. Die echt die moeilijk kan maken. Dus dan krijgen jij, Davy Strijbels en Pedro Trachter uh, eindelijk een opvolger. Ja, ja, hij zegt ook steeds dat hij mijn op wil volgen in alle opzichten. Dus wereldkampioen worden. Meteen het jaar daarna weer weelkampioen worden. Hoge... jij ook, ja. In de hogere klasse. En dan zal hij wel naar Amerika gaan, denk ik, om daar proberen wat dingen te winnen. Dus uh, ja, dat is wel... Uh... Maar goed voor ons. Hier hebben we nog Jodie daar komt hij! En daar gaan de handjes. Want hier gaat hij binnenkomen! Jeffrey Helix! Home again, home again One day I know I feel home again Home again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 No, So I'll close my eyes and look behind and moving on Lost again Lost again One day I know our paths will force again Smile again, smile I hope to make you smile again. I will. try. many times. I've been told speaking, might just be So I've the tears On again. On again. On again. One day I know I feel strong. So close my eyes, look behind. moving on moving on. So close my eyes, look be Michael en uh, Home Again, 5 voor half 11. NOS langs de lijn met de motocrossers voorbij horen komen. Nu de zijspancrosses. Vorige week werd het seizoen geopend met de Grote Prijs van Frankrijk. En daar bleef de wereldkampioen Daniel Willemsen een slecht begin. Kort na de start kwam bakkenist Harald Kürpnis ten val... en liep daarbij een zware polsblessure op. Een behoorlijke tegenslag van Willemsen... die op zoek moest naar een vervanger natuurlijk. En uh, die werd gevonden in Kenny van Galen. Het tweetal kon vandaag revanche nemen in Oldebroek... bij de Grote Prijs van Nederland. Floris van Hoorn ging kijken of dat ook lukte. Daniel, het ging vorige week uh, mis in Frankrijk je verliest je bakkenist wat is het eerste wat je denkt daarna het eerste wat je aan denkt is uh, goh, hoe kom je hier zo snel toch weer uh, toch weer uh, uit hè even in een even in het putje uh, zitten de eerste greep gp meteen twee keer nul scoren betekent dat we 45 punten achter staan op de op de leiders in het w, te, WK tussenklassement en, uh, ja, dat is even een uh, gat. Dat is even slikken. Maar hoe vind je zo snel een bakkenist? Ja, dat is... Er is geen uitzendbureau voor, voor bakkenisten. Het, uh, het is maar een klein wereldje. En er zijn maar een beperkt aantal jongens die, die fit zijn. En die ook de snelheid kunnen aankunnen. Uh, het blijkt dat ook Kenny van Galen daar zeker in thuis hoort. In eerste instantie stond hij niet op mijn uh, favoriete lijstje. Maar uh, ja... Het was een foute kus en hij is, hij is gewoon waar hij moet zijn. Hij is sterk, hij is gemotiveerd. En ja, achteraf had ik eerder met hem moeten beginnen. Dames en heren, and ja. gentlemen welkom to the official opening of the Grand Prix of the Netherlands. Hier gedeeld, organized bij de Foundation Broek. Ik zag jou net met Kenny van Galen het parcours oplopen. Eventjes naar bepaalde punten liep je. Wat geef je hem mee? Uh, nou, niet zo specifiek uh, ga ik uh, de dingen uh, zeggen, ik wil nou dit hier en ik wil nou dat zo. Maar je bekijkt met hem het ja, parcours? Ik, ik bekijk het parcours, maar dat is ook eventjes voor elkaar even de rust te geven, even over dingen praten. En dan, uh, ja, elkaar stimuleren, motiveren en uh, om straks even twee tweeëntjes even eruit. Niet even weg van al die drukte. Hè? Moet, moet je hem ook uh, rust geven? Want het is voor hem natuurlijk een hele nieuwe ervaring. Ja, zeker. Ik denk toch wel op dit niveau weer terug. Hij is nu even anderhalf jaar, twee jaar uit geweest. En uh, ik denk, oh, daarna even een stukje aandacht, een hoop volk hier bij ons om de, om de truc heen. En uh, ja, dat zal hem ook zeker even wat onrustiger maken. Daarom uh, proberen we juist een klein beetje af te schermen en die rust bewaren. En ja, daar ben ik, uh, daar ben ik ook een uh, ja, factor in om hem rust te geven en dadelijk ook met rijden. En niet, niet, niet, niet al te scherp te gaan spelen. 5 seconden, 5 seconds. En hier die gauw, wit de graaf. 3 hier en al Daniel Wilson, Daniel Wilson! Ze hebben in de ving het risico genomen om zo hard mogelijk te betrekken. En de vruchten hebben zich ook gebracht. Maar hier komen ze! Daniel Wilson gaat hier vieren. Dat met Kenny van Galen. Geeft hij een applaus Hier komen ze, de winnaars van de eerste manje. Kenny van Galen, wat dacht jij toen je werd benaderd om bakkenist te worden van Daniel Willemsen? Ik dacht dat zou een hele mooie kans zijn. En die kans die krijg je maar één keer in je leven misschien. Dus ik dacht, dat moet ik zeker doen. Fietspannend. Spannend. Ja, in de week hier naartoe is het allemaal spannend geweest. Want in één keer staat de hele week op zijn kop. Met werken, je moet de tijd vrijmaken voor de te gaan trainen. Want woensdag zijn we samen trainen. Je moet zorgen dat alles in orde is. De mensen die achter je staan, eten, alles om je heen. Moet je zorgen dat 100% voor elkaar is. Hoe bereid je op zoiets voor? Als je moet crossen met een nieuwe coureur, met een nieuwe partner. Normaal heb je maanden en weken vooraf training gehad. Maar op dit moment wist ik pas dinsdagmorgen dat we samen zouden rijden in Oldebroek. Dus voorbereiding heb ik op dit moment eigenlijk niet gehad. Ik heb alleen uh, gezorgd dat, uh, dat je de juiste mensen achter je hebt staan. Masseurs, mensen voor je voeding. Dat alles zo goed mogelijk voorbereid is. Maar verder kon ik op het laatste moment ook niks meer doen. De winners van de tweede heat, H&M Bucks en Caspar Stupelens, is just not enough for the total victory. But uh, victory in the second heat, and that's uh, a well done performance. The Grand Prix of all the blue is going to be won once again by Daniel Willemson met deze share Kenny van Gaver. <laughs> hartstikke goed, ja, ja. hartstikke goed. Dank je wel. Je wint met een nieuwe bakkenist een Grand Prix. Overtref je jezelf? Daarmee overtreffen we onszelf ja. Uh, de concurrentie die zat vanaf januari uh, aan de trainen in Italië, in Frankrijk en in Spanje. weekendstages, 14-daagse stages. En uh, dan mag ik eigenlijk wel zeggen dat we het eigenlijk uh, heel bijzonder gedaan hebben. Met eigenlijk nul voorbereiding met elkaar hier de Grand Prix te winnen. En uh, dit biedt uh, zeker perspectief voor nog uh, de resterende seizoen. Ja dit is, dit, dit, dit, uh, dit is super, dit is goed. Hoe gaat die samenwerking met Kenny en nu verder uitzien? Nou, ik heb Kenny gevraagd om te blijven en uh, we maken het samen seizoen af. En zoals het er nu uitziet, uh, ja, kijk hoe ver we kunnen komen. Dan is het seizoen voorbij en dan, hoe lang ga jij door? Misschien gewoon samen door. Er wordt lezenres geopperd omdat uh, ik ga stoppen na dit jaar. Ik zou eigenlijk niet weten waarom. Ik denk dat er uh, wat mensen zijn die dat graag willen dat ik een keer stop. Maar, uh, ik vind het uh, motorsport nog steeds hartstikke leuk, we hebben een goed team, we hebben goed materiaal. Dus ja, en ik vind het nog steeds leuk, dus ja, ik moet niet stoppen omdat een ander dat wil. Zijn er nog uitdagingen voor jezelf? Ja, de uitdaging is uh, enorm dat uh, uh, de tiende titel te halen. Dat is, dat is, dat is de ultieme uh, target. En dan uh, ooit nog een keer daar uh, ja, dak aan met een zijspraak. In ja, eerste en de tweede plaats voor Daniel Willemsen en Kenny van Galen... betekenen de eindzege in de grote prijs van Nederland. Het duo maakte ook een sprong in het WK-klassement. Ze staan daarin nu zevende. Zometeen bellen we met Art Langeren, de trainer van FC Zwolle. Die uh, gaat toch echt kampioen worden, kan toch niet anders, zou je zeggen. Maar goed, hoe denkt hij uh, daarover, na de overwinning van vandaag? 0-1, krappe overwinning bij Fortuna Sittard. En Diederik Boer, die uitviel al na drie minuten. Na een harde botsing, we zijn benieuwd hoe het met hem is. Zometeen hoop, hopen we dat uh, van hem te horen. Eerst even uh, de Jaarbeurs uh, Utrecht Marathon. Daar zouden een paar blikvangers zijn, een drieling met name. Uit Estland, 26 jaar oud, Ze zouden een gooi doen naar het Guinness Book of Records. De tijden van de zussen moesten bij elkaar worden opgeteld. En de totaaltijd zou dan als een wereldrecord voor drielingen in het beroemde boek terechtkomen. En oh ja, de dames wilden zich bovendien plaatsen voor de Olympische Spelen. Ja, het liep allemaal anders. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Heel mooi, hier in Utrecht. Heel prachtig. Het is regenachtig en kil in Utrecht. Schud je benen los, zitten ze er nog aan. Als krijg je koude tenen... Maar het programma moet je duidelijk maken dat deze dames de blikken op zich gericht weten. De Estlandse drieling Loeik komt naar Utrecht met een bijzondere missie. Het vestigen van een wereldrecord marathon voor drielingen. Ik zeg wat mooi is is mooi en wat schitterend is, is schitterend. En dit is schitterend. De muziek hier, die wordt verzorgd door Patrick van Balko, natuurlijk oud-atleet. Um, ken jij die Estlandse drieling? Ja, ik heb het verhaal al meegekregen hoor. Maar uh, ja, uh, ik kom natuurlijk niet helemaal uit de wereld, dus uh, het zegt me niet altijd wat. Maar het moet uh, wel sensatie worden vandaag, toch? Spektakel. Want uh, wat was het idee? Ze wilden een wereldrecord gaan vestigen, hè? Zoiets, hè? Dus uh, ja, uh, laten we hopen dat het gaat lukken. Ik hoop dat het, uh, dat het weer uh, meewerkt. Heb je nog een beetje een muziekje om die Estlandse uh, drielingen op te peppen? Ja, dat gaat vast lukken. Maar ja, dan vlak voor de start krijgen we een vervelende mededeling. Ach, het gaat niet met z'n drieën. blijven nog twee over. De dames uit Estland wilden met z'n drieën hier vandaag lopen om in het Wintersboek... Uh,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 Goh, dat is ook zonde. Hadden jullie in het Guinness-boek terecht kunnen komen, gaat het mis? Ja, dat was niet het doel voor ons als Jaarbeurs Utrecht Marathon. In het Guinness-boek, maar het was een leuke bijkomstigheid. Het was meer voor die dames als de Jaarbeurs Utrecht marathon. Dus maken we ons op voor de start van de marathon met niet drie, maar twee zussen. Dan liggen er onderweg papa's eieren op de grond. Lina en Lilly. En voor hen staat er nog wel degelijk wat op het spel. Kwalificatie voor de Olympische Spelen.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 We hebben koers gezet naar de finish om twee derde van die Estlandse drieling binnen te zien komen. Uh, even kijken hoe het ervoor staat. Ze zijn nog onderweg. Meneer, u houdt de tijden bij? Uh, Lina ligt op kop in ieder geval nu. Uh, ik heb de laatste doorkomst die ik heb is van het halve marathonpunt. Daar komt ze op 1.2044 door. Uh, het zusje Lili ligt daarachter en die loopt op 1.2856. Even kijken, de verwachte eindtijd van uh, Lina is...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 Not year, I think. Not Waarschijnlijk dus een streep door de Olympische Speler van Londen voor deze Lina Louiek. En de conclusie op deze regenachtige paasmaandag dat topsport in Estland wel eens betere dagen gekend heeft. Gypsy Kings en uh, Joby Joba. De een noemt het een topwedstrijd. De ander vindt het vooral een studentikozen boel, die varsity. De jaarlijkse studentenroeiwedstrijd wordt Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten. De varsity bestaat sinds 1878 en levert de winnaars van het koningsnummer... de oude vieren verluid eeuwige roem op. Reden genoeg voor Olivier Sigelaar om ook te starten. Opvallend is dat hij er speciale trainingskamp van de nationale selectie in Italië voor verliet. Sigelaar maakt namelijk deel uit van de Olympische Holland 8. Maar gistermiddag telde bij de varsity alleen eventjes de eer van zijn Delftse vereniging Laga. De reportage is van verslaggever Ragnar Niemeyer. Uh, wat ik hier zie is eigenlijk een uh, unieke combinatie tussen uh, studenten topsport. Uh, we zien hier uh, roeiers inderdaad in jasjes, in, in verscheurde jasjes, in dassen, in hoedjes... met bier in de hand en een stokje langs de kant. Maar tegelijkertijd op, op het water zie ik uh, uh, ruim 700 roeiers... waarvan de eerste jaar zal al ze zeven jaar per week trainen. Wat een unieke combinatie is. Cyril Ruurs aan het woord, de president van de 129ste Varsity-commissie. Over de sfeer gistermiddag in Houten... En in het bijzonder over het dragen van bijna vergane, maar nog net draagbare jasjes. Ja, dat, dat zijn de tradities die gepaard gaan met studentenleven. Uh, mensen die hechten er waarde aan uh, dat zij van voorgangers van verenigingen die nu heel lang bestaan. Uh, de Vars is natuurlijk ook heel oud, maar verenigingen die omheen zijn ook al, al sommige meer dan 100 jaar oud. Die worden doorgegeven. En dat is natuurlijk een bepaalde waarde. Je kunt een nieuwe jas kopen uh, om de hoek, uh, eentje halen van de kringloop... of uh, eentje doorgekregen krijgen van, uh, van de voorgangers die voor jou de eer hebben verdedigd van, uh, van jouw vereniging. Om eraan te geven dat tradities en hand in hand gaan. Voor holland krachtpatser Olivier Siegelaar is de varsity... ...belangrijk genoeg om even speciaal voor naar Nederland te vliegen... ...vanuit Italië. En dat bezorgt zijn vereniging Laga meteen ook maar de favoriete rol. We kunnen winnen inderdaad. En dat is mooi. Dus ik ga mijn best doen om te winnen. Maar dus op het spelen is dat niet anders. Alleen uh, het grote verschil is dat je hier voor je vereniging wint. En dat die hele vereniging en je hele stad erachter staat. En met het spelen is het, uh, doe je het voor je land... Jullie zijn eigenlijk met de Nederlanders voor de zoveelste keer op trainingskamp... in Varese in Italië, maar jij bent teruggekomen. Vertel eens hoe dat gegaan is. Nee, ja, deze, vereniging, dus deze wedstrijd, zoals ik zei, is, uh, is heel belangrijk voor mij en uh, voor mijn vereniging... We hebben een kleine vereniging en uh, er zit een hoop tradities aan, uh, aan vast. Moeilijk uit te leggen voor mensen die, die, die, die er zelf niet in zitten. Uh, dus ook uh, vrij moeilijk uit te leggen aan, uh, aan een Italiaanse en Australische coach. Maar uh, ja, ik sta hier nu, dus uh, het is uh, gelukt. Want jij hebt gezegd, alles goed en wel. Ik bedoel, Londen is nog zoveel maanden weg... Koste wat het kost wil ik erbij zijn. Je bent gisteren aangekomen en toen? Ja, nee, dat klopt. Ik ben gisteren aangekomen. Toen uh, heb ik nog uh, een en andere uh, speeches van uh, oud-leden mee kunnen pakken. En uh, ik, uh, ik heb gewoon gezegd dat uh, ik ga alleen maar beter roeien als ik hier win uiteindelijk. Ik zit alleen maar straks beter in de boot. Als ik, uh, als ik niet had kunnen starten, dan denk ik er toch alleen maar aan. Uh, in het roeiend Nederland zijn er drie gouden blikken te behalen. Dat is één op de Spelen, één op de Vars die, en één op het lage lustrum. Ik heb nog geen van die drie en ik zal er gewoon alles aan doen om die drie blikken te halen. En ja, welke van grote belang is, dat doet even niet de zaken, want het staat elkaar niet meter, weg. Die 2500 meter, de laatste 500 meter komen eraan en uh, we zien de mannen van Neerijs uh, ver op kop. Bob van Velzen, zich over het viergever, Peter van Schie en Dirk uit Den Bogaert met uh, al sturen Tim van den Ende. Olivier Ziegelaar die terug is gekomen uit de trainingskamp, die uh, moet het afleggen tegen die vier jonge honden uit Amsterdam. Die, die gaan het hier uh, redden. en uh, Die uh, Olivier Ziegelaar, die moet uh, helaas terug naar dat trainingskamp zonder gouden blik. En uh, dat is een grote teleurstelling voor de mannen uit Delft. Maar uh, wat een klasse en wat een overtuiging voor die mannen hier uit Amsterdam, uh, Bart. Dirk Uitenbooghaard, wat doe je dit? Ja, het, het komt zoveel op je af als je overviers bent. Dat is, is, uh, is gewoon een shock. Je zit nog in je wedstrijdroest en dan komen er meteen allemaal mensen op je af. Uh, zwemmen en gillen en... Uh, in Je oor aan schreeuwen, je wordt aan alle kanten word je, word je vandaag getrokken uit die boot. En dan kipt die boot om, dan glij je meteen van een hete zweet zo het koude water in. Dus je verstijft ook gewoon uh, helemaal. Dus ja, is een beetje... Mannen met microfoons, ik dacht nog niet meer van de NOS. Ja. Uh, stel jezelf even voor kort: uh, Dirk uit de booguitslag van de winnende de 4. Het was helemaal geen wedstrijd. Ja, ja, dus misschien vanaf de kant. En, en als je het beeld terug ziet, dan lijkt het misschien zo. Maar het, het is natuurlijk altijd een strijd voor jezelf om, uh, om, om niet, uh, niet kapot te gaan. Weet je? je ziet die boten toch nog elke keer op je afkomen. En dan denk je elke keer, ze komen dichterbij. Dus elke keer denk je weer van, nou, ik moet gewoon elke haal uh, zo hard pompen. Het is gewoon, uh, uh. ja. het is uh, part of the deal. Het is de is uh, Het was ouderwets Farsi water. Wat is dat? Veel hoge golven. Ja, dan gebeuren dit soort dingen. Je moet op alles voorbereid zijn. Wint tegen mee, regen, onweer. Ja, we hebben gevocht als leeuwen, maar het mocht gewoon niet baten. En dat, is, dat is zonde, maar dat is gewoon hoe, uh, ja, hoe competitie gaat. Je kan winnen en je kan verliezen. En uh, ik heb wel gewoon elke kans aangegrepen om, uh, om het te proberen. Dan is de onvermijdelijke slotvraag natuurlijk. Uh, ja, haalt dit nog iets extra's bij je naar boven? Dat je weet hoe het, is, hoe het is om te verliezen straks in Londen? Dat je dat niet nog een keer wil? Nou, geloof me. Voordat je, voordat je wint, uh, verlies je altijd. Mijn coach in Amerika die zei het al, niemand is ongeslagen. En je moet verloren hebben om te weten hoe het is om, om voor de winst te gaan. En, en om dan te zien te winnen, nou ja, dat lukte nu niet. Maar uh, ja, tuurlijk, je neemt het altijd mee. Ik vind het waanzinnig mooi. Goed, dat was Olivier Sigelaar. Inmiddels is hij alweer terug bij de nationale ploeg in Italië. En dan de Eerste Divisie. Ja, Fortuna-Sittert Zwolle 0-1. En dan uh, Eindhoven-Almere City 0-2. Daardoor uh, Sparta won wel trouwens. Het verschil tussen nummer 1 en nummer 2 met nog drie wedstrijden te gaan is acht punten. Uh, Zwolle bovenaan. Art Langere de trainer aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Nou, nou kan het echt niet meer mis, toch? Nou, ik hoorde net al de mooie uitspraak van je moet uh, weten wat het is om te verliezen om uiteindelijk te kunnen winnen. Ja, dat, ik denk dat dat voor ons ook opgaat. Ja, want jullie weten wel wat verliezen is. En uh, uh, jullie weten dus nu ook wat winnen is. Maar antwoord op mijn vraag kan toch niet meer mis? Ja, heel goed, jij weet zelf het antwoord daar wel op. Het, tuurlijk kan het mis, want je, hebt het dan nog niet, uh, je bent nog geen kampioen. Dus er uh, kan altijd nog iets gebeuren in. Maar nou. we zijn eigenlijk onderweg. Ja, dat mag je wel zeggen. En dan uh, vrijdagavond uh, de klapper tegen Eindhoven. Notabene, wordt wel een lastige wedstrijd. Hoe ga je daar je ploeg op voorbereiden? Uh, nou ja. Allereerst zijn we vanavond bezig om, uh, om al een klein beetje te vieren. Dat we deze hele moeilijke uitgangsstrijd even toen hebben gewonnen. Dat we deze uitgangspositie hebben verworven. Dus daar zijn we nu nog mee bezig. We zitten allemaal in een restaurant uh, en zijn aan het eten en het is heel gezellig. Mm -hmm. Alleen uh, nu moeten we ons focussen op uh, vrijdag, natuurlijk. En dat is, uh, ja, uh, uiteindelijk is dat uh, sowieso een mooie wedstrijd. Want het speelt tegen de directe concurrent. En uh, de voorbereiding erop zal niet anders zijn dan op andere wedstrijden. Nee, je houdt gewoon hetzelfde ritme erin. En uh, Zijn er al voorbereidingen voor een eventuele huldiging? Ja, dat denk ik wel, maar die gaan wel uh, langs mij heen. Want uh, nee. ik, doe... ik bemoei me daar ook nou niet mee. Dus, nee. uh, doe je dat bewust? Ja, ja dat doe ik bewust. Dat, dat, maar goed, dat doe ik altijd. Dat heb ik ook gedaan. Ik, ik, ik lijk wel een beetje een ervaring wat dat betreft. <laughs> ja. Maar dat, uh, nee, ja, ik, uh, ik, ik ben een beetje wel van het principe... ...van uh, niet de huid verkopen voordat ik de beer schoten heb. Maar uh, ja, goed, uh, we hoeven het niet te ...dat het uh, bijna niet mis kan gaan, maar dat had ze goed voorstaan. Dus ik uh, ja. heb een heerlijk, relaxed gevoel... ...en uh, het zou heel mooi zijn als dat vrijdag gaat lukken. Ja, want de loop staat wel al op de slaap van de beer, hè? Zo mogen we het wel zeggen. Ja, ja, zo mag je het zeker zeggen. Ja. En uh, hoop ik eens een enkele, enkele loops, dan uh, kunnen we de trekken overhalen. Ja, ja, ja goed. Uh, even over Diederik Boer. Wat is er nou gebeurd? Want na drie minuten ging het al mis, begreep ik. Ja, het, uh, het moment was dat er een voorzitter kwam vanaf de zijkant... en Diederik pakte de bal en de uh, aanvaller van Fortuna... die kwam wat ongeluk met zijn knie precies tegen het hoofd van Diederik aan. Uh, per ongeluk. Uh, maar goed, dat betekende wel Diederik... Uh, ja, De directe zorg was omdat hij een beetje spastisch reageerde met alle respect, maar met bewegingen. Ja, hij leek wel, maar... wel dronken, begreep ik. Ja, precies. Dus hij was ook helemaal de weg even kwijt. Dus, maar goed, uiteindelijk is uh, de diagnose dat hij niks gebroken heeft. Dat hij wel een enorme zwellingen heeft op zijn hoofd. Daar dus zijn we het niet knap op, maar uh, uiteindelijk hersenschudding is een hersenschudding de enige schade die er is. En dat is nog vervelend. Maar ja. zoals de eerste uitzag, uh, is dit een meevallen. Is je er wel bij nu in het restaurant? Nee nee, nee. nee, nee, hij is thuis en dan moet een uh, plat liggen in. En, uh, nou ja, of hij uh, vrijdag kan kiepen. Dat, dat lijkt me twijfelachtig. Maar uh, het is in ieder geval niet zo dat er iets van blijft aan schade uh, ja. is. Maar hij zit toch wel uh, uh, op de bank dat hij dus de laatste minuut, als het allemaal goed gaat, in kan vallen? Het zou wel heel vervelend ja. zijn als hij die hele wedstrijd helemaal niet niets uh, kan doen, toch? <coughs> nou, dat weet ik niet. Gezien de botsing van vandaag uh, zou dat dan wel heel bijzonder uh, positief zijn als dat gaat lukken? Dus uh, allereerst is het, uh, zijn we blij dat er niks blijvend aan de hand is. Zo ernstig leek het wel. Mm. En daarna zien we wel of hij erbij kan zijn. Maar goed, ook al kan er niet bij zijn, is dus dit natuurlijk ook zijn prijs als we hem halen. Ja. Uh, blijf je bij uh, Ja, want ik heb nog een contract voor uh, ons seizoen. Dus ja. uh, die, die contracten in voetbal zijn nooit zo... Uh, zo definitief als een contract in het bedrijfsleven merk ik wel om me heen. Maar, ja, ik hoor het je ja, zeggen. Je, dat was in, ja, je was in beeld in Heerenveen en dan gaat je naam zeker met de successen nu gaat je naam natuurlijk snel rond. Maar je hebt in ieder geval de intentie om, uh, om bij Zolle te blijven en eventueel open te breken? Ja, open te breken is een tweede. Maar ik, Zwolle is mijn stad. Ik woon hier. Ik heb het uitstekend naar mijn zin. Het is heel goed gegaan de afgelopen 2,5 jaar dat ik trainer ben. Het lijkt er zelfs dus alsof we de ultieme prijs kunnen halen. Ja, uh, wat is dus voor mij eigenlijk geen reden om, om, uh, om nu uh, weg te gaan. Maar goed, in het voetbal is het ook zo, uh, zeg nooit nooit en uh, je weet nooit wat er gebeurt. Dus definitief kan ik niet zeggen, maar voorlopig uh, lig ik contractueel vast en daar ben ik heel gelukkig bij. Ja, maar los van dat alles. Ik bedoel, je hebt dit nu bereikt en kan ik me voorstellen dat je zegt van ja, nu hebben we de stap gemaakt. Nu wil ik volgend seizoen ook kijken wat er in de eredivisie te halen is. Toch? Ja, maar dan wel met SS Ja, dat bedoel Toch? ik. Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker weten. Goed, nou, daar zijn we het eens. Um, uh, dankjewel voor nu. Uh, Succes in de voorbereiding. De groeten aan uh, de jongens. Nogmaals, de felicitaties. En maak er een mooie avond van vrijdagavond. Ja, oké, okay, Oké. Okay, Goed, tot ziens. Hoi. Dag, de andere uitslagen. Goed, Eagles tegen Dordrecht 4-2, Sparta-Veendam 2-1, Den Bosch-MVV 3-0. Kambuur-Willem 2-0-2, Eindhoven tegen Almere City dus 0-2. Os tegen Volendam 1-3, AGOVV vv 0-3. En Emmet tegen Telsta 0-2. Zwolle 68, Sparta 60 punten, Eindhoven heeft er 59 en Helmondsport heeft er 58. En dan de paasraces tot slot in uh, Zandvoort. Die markeren de start van het Nederlandse autosportseizoen. Dit jaar is er een uh, bijzondere nieuwkomer, Gerard de Nooi. Hij debuteert in de Suzuki Swift-klasse met een raceauto die helemaal om hem heen is gebouwd. De Nooi is namelijk gehandicapt en moet niet alleen sturen met zijn handen, niet alleen sturen met zijn handen, maar ook gas geven en remmen.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 Gerard De Nooy, in gesprek met uh, verslaggever Louie Dekker. Laten we even kijken wat er buiten de grenzen nog gebeurt in Engeland. Bijvoorbeeld Everton Sunderland 4-0, Newcastle United Bolton Wanderers 2-0, Tottenham Hotspur tegen North City 1-2. Dat is een duur verlies voor Tottenham. Aston Villa tegen Stoke City 1-1 en Fulham Chelsea ook 1-1. United eerste met 79 punten. City heeft er 71, dan Arsenal met 61. Tottenham 59, Newcastle 59, Chelsea 57. Dus in die middenmotor blijft het wel spannend. In Spanje, Malaga tegen Racing Santander 3-0. Eén doelpunt van Van Nistelrooy. En in Portugal, Sporting Portugal tegen Benfica 1-0. Is bijna klaar. Doelpunt Ricky van Wolfswinkel. Goed, morgen zijn we terug met Excelsior NEC. En vooruitblikken op uh, mooie wedstrijden van woensdagavond. Straks het oog, maar even in je nek. Goedenavond. Sport op Radio 1. Woensdag om 7 uur de Eredivisie AZ20. Hij helpt het door door, gaat in één keer schiet oh. RKC PSV. Stamboort, daar gaat hij niet Ja, toch. Roda Feyenoord. Je ziet er bijna een eigen kont. Nee, dus dan wordt hij op de lijn gehaald. Nak Herakles. En die penalty die wordt gestopt in eerste instantie. En om 9 uur, Heer de Veen, Ajax. Je keert ook deze inzet en dan zit hij erin. eens langs de lijn. Woensdag om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.